6 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben verdeeld gereageerd op de veranderingen in het regeerakkoord. Premier Rutte en PvdA-leider Samsom kondigden gisteren aan dat de inkomensafhankelijke zorgpremie niet wordt ingevoerd. D66-leider Pechtold zegt dat zijn partij het kabinet constructief waar het kan en kritisch waar het moet zal volgen. Ook ChristenUnie en GroenLinks zijn positief over het gewijzigde akkoord. SP-leider Roemer vindt dat de PvdA door de knieën is gegaan voor de VVD. En PVV-leider Wilders spreekt van gestuntel van de hoogste orde. De Amerikaanse politie doorzoekt het huis van de ex minares van voormalig CIA-chef David Petraeus. Een woordvoerder van de FBI wil niet zeggen waar de agenten naar op zoek zijn. Petraeus legde eind vorige week zijn functie neer, nadat bekend was geworden dat hij een verhouding heeft gehad met zijn biograaf. Bovendien zou ze een andere vrouw in de omgeving van Petraeus hebben bedreigd. De ministers van Financiën van de Eurolanden overwegen Griekenland nog twee jaar de tijd te geven om de economie te hervormen. Ze hebben in Brussel gesproken over het vrijgeven van 31 miljard euro aan noodsteun. De ministers konden nog niet tot een besluit komen. Hervormingen in Griekenland liggen niet op schema.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 In twee sets met 7-6 en 7-5. Het is de tweede keer dat Djokovic de ATP World Tour wint. Dan het weer overwegend bewolkt en in de ochtend nog een beetje motregen. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is dinsdag 13 november. Goedemorgen. De inkomensafhankelijke zorgpremie is afgeschud. Het kabinet kan aan de slag. Met een aangepaste regeerakkoord. Wat natuurlijk niet betekent dat de uur niet flink op achteruit gaat. Wat er aan de plannen is veranderd, hoort u zo van Rutte, Samson en Zijlstra. En Marcel Brillen in Den Haag analyseert de aanpassingen... en de andere vorm van nivelleren. Want over dat nivelleren via de inkomstenbelasting... praten we vanochtend met hoogleraar Fiscale Economie Peter Kavelaars. En CDA-leider Simon Bruma en D66-leider Alexander Pechtold... reageren zo dadelijk op de herstel start van het kabinet. Net als uh, FNV-voorzitter Ton Heerts. Er is ook nog ander nieuws vanochtend. Tanja Nijmeijer bijvoorbeeld heeft alweer een interview gegeven. Correspondent Kees Elenbaas bekeek het en hij vertelt er zo over. We kijken ook terug op tien jaar Chinese leiders Hu Jintao en Wen Jiabao. Een aantastbaar geachte BBC heeft een probleem... met een doofpotaffaire en onzorgvuldige journalistiek. Met de oud-correspondent Hieke Jippes praten we over Auntie Beep. Thomas Ros schreef een boek met Mabel van Oranje in de hoofdrol. En ondanks de almaar toenemende werkloosheid... doet Sander Veldschoten er alles aan om werk te vinden. U hoort zo wat hij dan allemaal doet. Dat en meer in het Radio 1 tot half tien. U kunt ons ook beluisteren via internet. Ga dan even naar nos.nl.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 Wat ze doen is uh, heffingskortingen, bedragen, arbeidskortingen, bedragen waarover mensen geen belasting betalen. Die worden verlaagd voor mensen met een hoog inkomen en voor mensen met een laag inkomen. Uh, worden, die, die kunnen meer aftrekken van de belasting zeg maar, dan mensen met een hoog inkomen. Dus op die manier proberen ze toch die balans te krijgen in die inkomens die de Partij van de Arbeid zo belangrijk vindt oppositie is verdeeld. Alexander Pechtold van D66 zegt dat hij de excuses van Rutte aanvaardt. Laten we nu niet al te lang meer in die koopkrachtwolken blijven hangen, maar laat het kabinet nu gewoon aan de slag gaan met hervormen. Dat is ook de houding waarin D66 ze wil steunen, constructief waar het kan en, uh, en kritisch waar het moet. SP-leider Roemer is uh, gronduit negatief.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 En ook Wilders van de PVV gaf een reactie op de excuses van Rutte. Het is mooi dat hij excuses aanbiedt, maar het beste wat hij kan doen is niet excuses aanbieden, maar zijn ontslag aanbieden bij de majesteit. Ik denk dat Nederland dan een stuk verder geholpen zou zijn, want dit beleid, dit kabinet, is iets wat volgens mij Nederland, waar Nederland niet op zit te wachten, geniveleerd wordt er nog steeds. Middeninkomens zijn de klos, onder leiding van de VVD, het, uh, ik heb er geen woorden voor. En op verschillende plaatsen in het land kwam de achterban van de VVD... gisteravond samen om te worden ingelicht over de nieuwe kabinetsplannen. Zoals in Rotterdam, daar werd gezamenlijk naar de persconferentie gekeken. Overwegend positief. Het is goed dat Mark uh, zijn fout heeft uh, toegegeven... en dat het verkeerde instrument nu is hersteld. Nou we Zijn sorry helpt, want dat is in de politiek altijd een heel belangrijke uh, term. Uh, het verhaal is mij nog niet helemaal duidelijk. Er moet de lokaal gewoon hard aan de bak om onze woorden gewoon helder en duidelijk te maken... De morgen gaan we daar weer druk mee aan de slag. Maar landelijk zullen ze ons ook daarmee moeten helpen. Onderhandelaars hebben het op tijd gered. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de regeringsverklaring. Fosforfabriek Termfos in Vlissingen-Oost vraagt faillissement aan. Personeel is gisteren al op de hoogte gesteld.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 De curator hoopt nog wel dat een koper het bedrijf wil overnemen. En dan zal er weer personeel worden ingehuurd. Nou, of dat nu weer dezelfde 430 à 450 mensen zijn die de laatste tijd gewerkt hebben, dat valt te betwijfelen. Dat, dat weet ik ook gezegd ook niet zeker, maar dat is wel de inschatting. En dan hopen we dat het op een duur zo goed gaat rijden dat iedereen er weer aan het, het werk kan. Ten Vos kwam onder meer in de problemen door boetes die het bedrijf kreeg omdat de fabriek te vervuilend was. Maar ook door de concurrentie uit Kazachstan gaat het slecht. Zeker een van de oorzaken die ook genoemd is... is dat een concurrent uit Kazachstan tegen zeer lage prijzen fosfor verkoopt in Europa. Daarover lopen antidumpingzaken in Brussel. Ja, wat de uitkomst daarvan ook zal zijn... die, die uitkomst die laat er zo lang op zich wachten... dat de periode tot die niet zonder deze interventie kon worden overbrugd. De delegatie van Termfos, vakbonden en de ondernemingsraad... bracht gisteren trouwens een bezoek aan de Europese Commissie... om te klagen over die oneerlijke concurrentie vanuit Kazachstan. De geldschieters van Griekenland overwegen de Griekse regering nog twee jaar de tijd te geven om de economie te hervormen. De ministers van Financiën van de 17-euro-landen kwamen gisteren in Brussel bij elkaar. Na afloop van die vergadering legde minister Dijsselbloem van Financiën uit waarom Griekenland extra tijd krijgt om hun begroting op orde te krijgen. In de eerste plaats um, hebben ze forse economische tegenwind gehad, wat het erg moeilijk maakt om het tekort nu zo snel terug te brengen. En in de tweede plaats zijn er ook wel forse stappen gezet. Dus de nieuwe Griekse regering heeft de afgelopen maanden, zeker de afgelopen weken zelfs nog, hele forse pakketten aan bezuinigingen en hervormingen doorgevoerd. Dus dat maakt dat er ook wel enig vertrouwen kan zijn. Nou, de Grieken krijgen dan wel extra tijd, maar nog geen extra geld. Gisteren keurde het Griekse parlement nieuwe bezuinigingen ter waarde van 13,5 miljard euro goed. Maar daarmee komt het land in aanmerking voor een nieuwe lening van 31 miljard. Maar zover is het nog niet, zegt Duisselbloem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 Badr Haridan kon slechts drie dagen van zijn vrijheid genieten... want de vechtsporter zit alweer vast. Hij mocht namelijk niet in horecagelegenheden komen van de rechter. Maar dat deed hij toch. Hij schond daarmee de voorwaarden op grond... waarvan vrijdag zijn voorlopige hechtenis werd geschorst. Gisteravond haalde de politie in Amsterdam Badr op... en Pauw was daarbij. Badr Haridan wordt nu gearresteerd. Badr, wat heb je gedaan, joh? Ja, balen, broodje gegeten. Jongen, broodje gegeten, hoe weet je dat doen, joh? Padre, wat je doen, joh? Harry zegt dat hij niet wist dat een broodjeszaak onder de horeca gelegenheid valt. In Enschede is gisteravond een verdacht pakketje onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Het Pakketje hield de politie sinds gistermiddag al bezig. Nou, wij kregen vanmiddag om twee uur ongeveer de melding dat er een verdacht pakketje was aangetroffen aan een pand aan de bij een pand aan de uh, Laresingel in Enschede. Nou, uit voorzorg zijn ook een aantal bewoners in de nabijheid van het pand waar het pakketje lag. Uh, onder, uh, ja, uit hun woningen uh, gehaald en elders opgevangen door de gemeente. Pas gisteravond konden de bewoners terug naar hun woning. Even voor 11 uur uh, is uiteindelijk uh, door de EOD het zijn veilig gegeven. Dat wil zeggen dat zij de, het pakketje zeg maar, ontmanteld hebben. en um, ja, Het vormde geen gevaar meer voor de omgeving, dus iedereen kon weer terug naar huis. En de politie zo, uh, doet nu verder onderzoek naar uh, ja, wat het pakketje precies was. Het lag bij een advocatenkantoor, maar het is niet bekend aan wie het gericht was. Even het financiële nieuws. De Dow Jones uh, eindigde vlak gisteren. Ook technologie gaat met een Nasdaq-week nauwelijks af van de slotstand van vrijdag. In Azië, daar wordt momenteel gehandeld. Nikkei staat op een verlies van drie tiende procent. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. We gaan naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, nou heb je alweer het regeerakkoord onder de arm. De aangepaste vorm. Wat ja, ga je mee ja, doen? Het is, uh, het blijft, we, we moeten we steeds maar de nieuwe versies weer. Het blijft werken hè, op deze manier. Ja. Maar dat geeft niet. Ik sta hier in ieder geval tussen een stuk of dertig dames. Ja, die geven persoonlijk niet zo heel veel. Over, voor, voor, voor koopkrachtplaatjes, volgens mij. Hè? Ik zal het eventjes aan hun, hun baas vragen. Meneer Thuis, goedemorgen. Goedemorgen. Deze dames geven niet zoveel om het nieuwe regeerakkoord, denk ik. Als we wat eerder krijgen, dan zijn ze lang tevreden. Ja, dat is het belangrijkste. <lacht> ik denk het wel. En deze dames eten op dit moment vooral gras. Dat klopt. Gras met een beetje krachtvoer. En dan, uh, wat, wat, wat staat deze uh, dames te wachten? Wat, wat voor een carrière staat hun te wachten? Een, een prachtige carrière, net als wij. Een, een prachtige carrière. Ze kunnen groeien tot, uh, tot twee jaar. Met vijftien maanden uh, komt er een stiertje bij. En oh. die uh, insemineert ze. En als het goed is, dan komt er negen maanden later een kalf uit. Is er inmiddels ook een, een uier eronder gegroeid. En kunnen ze melk geven. En dan kunnen de burgers van, uh, van Nederland melk drinken. Kijk, zo, dus dat is al helemaal gepland voor hun. Helemaal een kringloop. Ja, geen loonbelasting, <lacht> vallen geen zorgpremies. Daar vallen we ze dus niet meer lastig, maar dan er, er gaan ze vanzelf droog van staan. Dat is niet goed. Dat moeten wij niet hebben. <lacht> nee, dat denk ik ook niet. En hoe is het met u eigenlijk? Staat u al droog? Nou, ik, ik heb Abraham wel gezien, dus het wordt er niet beter ook qua leeftijd. <lacht> maar we staan er niet droog. Nee, nee maar... Ja? Ze zeggen wel eens gek scheen, dat je ouder oude bent, heb je nog meer gebrek aan adem en aan geld. Maar dat is ook een beetje overdreven, maar met, met, met, met ons gaat het goed. Okay. Marcel, ik sta hier met uh, Martin Tuus. Hij is uh, boer, varkens, koeien en ook nog akkerbouw erbij. Ja. En ja. daarnaast is Martin Tuus actief in de politiek. Dat klopt. Voor de plaatselijke partij CDA Doet en met plaatselijk bedoelen wij de Doetinchem. De afdeling, ja. Het mooie Doetinchem aan de Oude IJssel. Wij gaan uh, vanochtend uh, praten over uh, ja, de berichten uit het Verre Den Haag. Zijn die al hier doorgedrongen? Die zijn uh, <coughs> inmiddels doorgedrongen. Ik heb gisteravond, aan naar Bergje nog gehoord dat er een akkoord was. En ik heb vanmorgen het akkoord op, uh, op het Nederlands signaal uh, uh, gehoord. Ja, oké. Okay. Nou... Ja, kijk, dus ze beginnen zich toch al mee te ja. bemoeien hier. Ja. In stemmend geloei. Ja. In stemmend geloeien vanuit Doetinchem. Straks meer. Heel goed. Daar waar ze ook televisie, radio en telefoon hebben. Macrobier visser. U hoort hem de hele ochtend. Oké, okay, thank you! met. in Van David Bowie, had hulp van Mick Jagger. 18 minuten over 6 is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het Kanaal du Midi in Zuid-Frankrijk is 300 jaar oud. Het staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst, maar het is ook ernstig ziek. De tienduizenden plataanbomen langs het water zijn getroffen... door een kwaadaardige paddenstoel. Cosmodent Frank Renaud reisde naar het zuiden... en keek hoe zo'n eeuwenoude zieke plataan in stukjes werd gezaagd. Een enorme hoogwerker staat naast een plataan aan het water. De arm schuift helemaal omhoog, echt de lucht in naar het topje van de boom. Er twee klemmen eigenlijk aan het eind van die arm van die hoogwerker. Pakken een tak vast, klemmen hem helemaal vast, dan wordt hij automatisch doorgezaagd. Dat zien we niet, want in dat topje van die hoogwerker zit een soort zaag die we niet zien. Daar gaat hij, daar gaat er niet dwars doorheen. En dan zie je de tak schuin vallen en de hoogwerker neemt de tak helemaal, meterslange tak hebben we het er natuurlijk wel over, uit de top van de boom. Mee naar beneden, legt hem daar neer. De opzichter hier op het terrein is Adam Stivala. Hij zorgt ervoor dat alle bomen op de correcte wijze worden hier gehaald. Meneer Stivala, hoeveel bomen haalt u nou om op deze manier gemiddeld op het dag? In een dag zijn we op 10 à 15 armen met deze machine. Per dag halen we ongeveer 10 tot 15 bomen neer met deze machine. En daarna wordt alles dus hier ter plekke verbrand. Dat is verplicht. Par rapport à la maladie, het is een maladie die en quarantaine is. En het bois is théoriquement interdit d'être te transporteren. Dus we moeten à proximité de chantier De bomen zijn dus inderdaad besmet. We zijn verplicht het hier ter plekke te verbranden. Want er is een verbod op om die besmette bomen dus te vervoeren. Dus dat doen we ook hier meteen. Deze plek langs het Kanaal du Midi is een mooie illustratie... of eigenlijk een tragische illustratie van hoe slecht de bomen ervoor staan. Want als ik hier om me heen kijk, zie ik naar links zie ik nog een paar platanen staan... met prachtig herfstblad aan de takken. Mooi bruin, geel, rood gekleurd. Maar als ik dan de andere kant op kijk, naar daar, langs het water... dan staan er nou, wat zal het zijn, 10, 20... ik zie wel 30 platanen staan met helemaal geen blad meer takken zijn bruin, soms zelfs een beetje zwart gekleurd en die bomen zijn dus allemaal dood aangetast door de microscopische paddenstoel die hier heeft toegeslagen langs het kanaal de Midi. De overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de Franse waterwegen, dus ook dit kanaal de Midi is, de VNF en Jacques Mazet is de plaatselijke Verantwoordelijke voor de VNF hier bij het kanaal. Meneer Noazet, we hebben het over een erge ziekte. Het is niet zomaar wat. Ja, het is effectief meer een epidemie dan een maladie. Je het nog een epidemie zelf dan een ziekte, zegt hij. Het is een heel grave maladie. Het is qui niet pas de tout au long du kanaal. et surtout à une vitesse extrêmement rapide. En het woekert ook maar voor de ziekte. Langs het hele kanaal eigenlijk. En ook nog met een enorme snelheid. Want in totaal oh. dreigen we dus twee 40.000 platanen langs het kanaal Loubedie aangetast worden door die ziekte. Zet operatie is voor een instant is financier par Von Navigable de France. Voorlopig betalen we het zelf nog, VMF. Maar de factuur is particulier maar elvé, puisque het is estimed aan 200 miljoen euro sur 10 ans. Het is een enorme hoge rekening. 200 miljoen euro gaat de hele operatie kosten gedurende de komende 10 jaar minister proposé que le financement in tiers. Dus de operatie moet eigenlijk verdeeld worden. 1 derde wordt betaald door ons, 1 derde door de overheden hier in de buurt. En 1 derde moet dan komen van vrijwilligers. En dat geld zijn we nu aan het zoeken, zegt Jacques Noizet. Maar bien évidemment, de partie mécénat, c'est la plus, uh, plus délicate. Parce qu'on a aucune garantie aujourd'hui uh, de pouvoir couvrir uh, ce financement par le mécénat. Dat is het moeilijkste deel inderdaad om mensen, bedrijven, overheden te vinden die op vrijwillige basis bij willen gaan dragen. Dat is heel erg riskant inderdaad. We weten niet of we dat geld gaan krijgen. Begin volgend jaar komt er een speciale website voor weldoeners en geldschieters die mee willen betalen. En de Fransen hopen eigenlijk ook dat de Nederlanders willen helpen. Prinses Mabel is betrokken geweest bij wapenhandel naar Libië. En dat deed ze met medeweten van de voormalige ministers Rosenthal en Hille. Dat verhaal is een theorie van schrijver Thomas Ros En hij beschrijft die theorie in zijn nieuwe boek Onze Vrouw in Tripoli. Een typisch Thomas ros boek, feiten gemengd met fictie. We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 Thomas Ros over zijn nieuwe boek, Onze Vrouw in Tripoli. En Jeroen Wieluart sprak met de schrijver. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Novak Djokovic heeft voor de tweede keer in zijn carrière... de ATP World Tour Finals gewonnen. Hij versloeg Roger Federer, de huidige nummer 1 van de wereld... met 7, 6 en 7-5. Een mooie afsluiting van fantastisch tennisseizoen... zei Djokovic na afloop. All in all, it was, it was a fantastic year, you know, where, uh, where I've... Um, you know uh, had to face a lot of difficulties off the court as well and um, you know especially coming into this tournament and uh, you know having my father fighting his own fight you know for health and uh, gave me an extra strength uh, you know that uh, i wanted to play for him in a way and uh, that's one of the reasons i i really gave it all every match especially tonight and uh, this was a you know title for him u Djokovic draagt de titel op aan zijn ernstig zieke vader. Schaatsers Rian Ket en Thomas Krol stappen naar de geschillencommissie van de schaatsbond de KNSB. Ze zijn boos omdat ze morgen in Herenveen een skate-off moeten rijden... voor een plek op de 1500 meter bij de Wereldbekers. Dat is een rechtstreeks gevolg van de situatie die ontstond bij de NK-afstanden afgelopen weekend. Koen Verwij won die race, maar werd toen door een foute wissel gedisqualificeerd. Koen Verwij heeft de snelste tijd van de dag gereden, 1.45.7.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 Al dus Ket. Dus heeft de KNSB bedacht dat er een skate-off moet komen met Ket en Krol. Eerste reserve Lucas van Alve en de, de gehinderde Schipper. En dat is een beetje tegen het CRB van Ket. Ik snap niet wat Tim Schipper vandaan komt. Dat is, uh, dat is iets dat lijkt wel iets uit de hand uit de hoge hoed van Jack Ori onder een of andere dwang. Want uh, de reglementen schrijven gewoon zijn heel duidelijk hierin. Is dat op het moment dat je ge gehinderd wordt...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 En gebeurt dat niet, dan moeten Ket en Krol gewoon morgen uh, aan de bak voor het laatste startbewijs op de 1500 meter. Als de aanwijsplaats op de afstanden niet verdwijnt, dan blijft het fenomeen skate of terugkomen. Maar dat is volgens Ket een bewuste keus van de teams en de bond. Daar hebben we met KNSB, atleten en mercantiles en trainers goed over in overleg dat we één aanwijsplaats in alle tijden houden.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 Crisis dwingt het bedrijf om het in 2007 gesloten contract te herzien. Egon sponsort de Amsterdamse voetbalclub jaarlijks tussen de 10 en 12 miljoen euro. De club Ajax dus moet nu op zoek naar een nieuwe shirt Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half 7. Jan van den Putten, goedemorgen. Goedemorgen. De oppositiepartijen hebben verdeeld gereageerd op de veranderingen in het regeerakkoord. VVD en PVDA kondigden gisteren aan dat de inkomensafhankelijke zorgpremie niet wordt ingevoerd. D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP zijn positief over die veranderingen. En SP, PVV en 50 blijven kritisch. De Amerikaanse politie doorzoekt het huis van de ex minares van voormalig CIA-chef David Petraeus. Een woordvoerder van de FBI wil niet zeggen waar de agenten naar op zoek zijn. Vorige week bleek dat Petraeus een verhouding heeft gehad met zijn biograaf. De ministers van Financiën van de Eurolanden overwegen Griekenland nog twee jaar de tijd te geven om de economie te hervormen. Dat werd duidelijk tijdens gesprekken in Brussel over het vrijgeven van 31 miljard euro aan noodsteun. En zes Arabische golfstaten hebben de Syrische Nationale Coalitie erkend als de legitieme vertegenwoordiger van Syrië. De coalitie is een samenwerking van verschillende oppositiegroepen. Onder die zes landen zijn Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits is begonnen met als koploper de A7 Hoorn richting Zaandam. Daar staat tussen de afritten Averhoorn en Weidewormer 5 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam voor het Knopend Koenplein 2. En op de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenissen ook 2 kilometer. Johan en Marga de Jong hebben twee schatten van zon. Jongens, niet met die bal in de tuin. Maar wie regelt hun pensioen? Hypotheek.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 In Amsterdam sterven per jaar 15 mensen in eenzaamheid. Hun uitvaart vindt plaats in leegte. Dichter F. Stalik en de Poel des Doods... begeleiden deze eenzame uitvaarten met een uniek gedicht. Maar wat schrijf je voor iemand die je niet hebt gekend? Poel des Doods, vanavond in het Uur van de Wolf. 11 uur, NTR, Nederland 2.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 Dat is onder andere gratis airco en cruise control. En met 0% financieel lease. Citroën, creatieve technologie. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik verwijs u ook graag naar onze website, waar u uh, bij kunt lezen over de plannen die veranderd zijn in het regeerakkoord. Maar u kunt ook gewoon blijven luisteren. Mark Rutte, de premier, heeft toegegeven dat hij niet goed heeft gehandeld over die inkomensafhankelijke zorgpremie die nu is verdwenen. Na twee weken rumoer binnen de eigen partij bood hij zijn excuses aan voor de ontstaande commotie. Is dus dat excuus ontvangen. Gisteravond was er een VVD-ledenavond in Rotterdam. En Hendrik Willem Hofs peilde de stemming na de persconferentie over de aangepaste kabinetsplannen. Ja, dit is een programmapunt van de PvdA wat wij niet zelf bedacht hebben, maar wat wij uh, wel hebben toegestaan omdat wij ook andere uh, programmapunten uh, uh, van ons verkiezingsprogramma terugkregen die de PvdA nog heeft bedacht. Drie Kamerleden voor in de zaal en kritische vragen vanuit de zaal. Het image wat nu uitstraalt, even los van alle punten die we binnengehaald hebben als VVD, heeft nog steeds dit is een nivelleringskabinet. Zijn het inmiddels wel gewend, de Kamerleden van de VVD?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 Een beetje instabiel begonnen zijn helaas. Uh, ja, maar ze lijken zich goed hersteld te hebben. Maar deze hersteloperatie maakt natuurlijk niet gelijk goed wat er in die afgelopen twee weken fout is gegaan. Nee, daarom. Ik vond de metafoor van een van de VVD-Kamerleden erg goed dat men in de glijbaan naar beneden ging en dat men nu stapje voor stapje omhoog weer het vertrouwen van de kiezer moet terugwinnen. Die vond ik heel gepast en ik denk dat dat ook zou moeten doen. En ik hoop dat ze daar vier jaar de tijd voor krijgen om dat te doen. Ik denk dat de VVD probeert uit te leggen waarom ze zoveel compromissen hebben gesloten. Ik denk dat ze dat wel... ...op een goede wijze doen en ik denk dat ze proberen de kiezer in te lichten. Want die... haalt dit gelijk alle woede van de afgelopen twee weken weg? Bij mij was er geen woede, maar er was wat onzekerheid. En ja, ik hoop dat de woede in het land wat minder wordt. Mevrouw Laan, wethouder in Rotterdam voor de VVD. Vond u het een helder verhaal vanavond van Mark Rutte en ook zijn sorry? Nou, zijn sorry helpt, want dat is in de politiek altijd een heel belangrijke term... Uh, het verhaal is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik uh, ga echt rekenen en kijken wat het betekent. Maar ook in de consequenties uh, als wethouder vertegenwoordiger van de VVD. En dat is gewoon uh, voor mij best nog lastig. Ja, want denkt u dat het uitstraling heeft ook op lokaal niveau? Ja, natuurlijk. Er worden lokaal altijd afgerekend op wat er landelijk gebeurt. Dat kan je narekenen, 80% van de stem die wordt uitgebracht is gewoon landelijke politiek. Dus daar hebben wij uh, profijt van als het goed gaat. Maar daar hebben we ook last van, zoals nu, als het even wat minder gaat. Mark Harbers, Kamerlid van de VVD. Hoe lastig was het om VVD-Kamerlid te zijn de afgelopen twee weken? Um, ja, dat is gewoon, uh, dat is gewoon lastig. Um, uh, politiek heb je soms leuke tijden. En soms tijden dat, ja, dat je gewoon een enorme rotboodschap hebt. Um, en ik ben wel een beetje opgelucht vanavond dat we erin geslaagd zijn... om de ergste, uh, scherpe kantjes van dat voorstel uh, af te krijgen. Maar ik realiseer me wel dat ook de komende jaren... met het oplossen van zo'n economische crisis... heel veel zal vergen van uh, de mensen in het land. Ja, want er is ook een ander probleem, namelijk het imagoprobleem van de partij. Is dat nou met de knieval van Mark Rutte uh, weer helemaal opgelost... of zal je daar toch nog hard voor moeten knokken? Voor een imago moet je altijd uh, knokken, maar het begint wel bij dat je erkent dat er gewoon een foute maatregel in zat... dat die van tafel gaat en dat we daar iets anders voor in de plaats zetten... wat uh, ja, gewoon wat minder van die extreme uitschieters heeft als de, die oude maatregel. Bent u ook zo benieuwd naar de koppen van de Telegraaf morgen? Ik ben iedere ochtend benieuwd naar de koppen van alle kranten. Ook van de Telegraaf? Dus ook van de Telegraaf. Al dus VVD-Kamerlid Mark Harbers gisteravond in Rotterdam... en de kop in de Telegraaf is, met zeer grote letters, knieval premier. Kijk eens aan. Ik heb hem net ook eventjes getwitterd via La Radio. Kunt u de kop van de Telegraaf lezen. Laat het even los, dat nieuws. We komen er later nog op terug. Gespreken uitgebreid met oppositieleden Pechtold en Buma. Onder andere. Blijf luisteren. Ik uh, mis Nederland heel erg. En als ik het Wilhelmus hoor, dan word ik melancholiek. Dat zegt uh, varkstrijdster Tanja Nijmeijer... in een interview met het persbureau Nieuw-Colombia. Ik heel erg a mijn land in los laatste años. Ik hoorde radio Nederland en ik hoefde het himno van Hollanda... en mij had het nostalgie en tristeza. Correspondent Kees Helemaas in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Dat persbureau Kees Nieuw-Colombia, wat is dat? Uh, ja, dat is een aan de vark gelieerde club. Het is eigenlijk dezelfde club die ook dat vrolijke filmpje... met muziek van haar aankomst op Cuba online heeft gezet...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 Het loopt alweer richting december... en wordt het weer tijd voor het glazen huis-serious request-actie van 3FM. Maar wij hebben vanochtend een alternatieve serious request. Hoort u zo? Eerste verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Het zijn wat korte files bij Amsterdam en Rotterdam. En bij uh, Amersfoort staat eigenlijk de langste, van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort vijf kilometer. Wat verwacht je ervan, Jolanda? Het weer is nog redelijk rustig vandaag. Ja, ik denk rond half 980 kilometer. Nou, dat valt mee. Normaal. Jolande ja. van de Velden bij de AVB. Dankjewel. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. Wij gaan weer naar uh, Mark Robin Visser. Die is in Doetinchem. En wij hebben de koeien inmiddels kunnen horen looien. De dames, de, dames, de dames in de opleiding hebben wij uh, inmiddels gehoord. Dat zijn de koeien van Martin uh, Thuis. Hij is ook fractievoorzitter van het CDA. En we hadden het net over de excuses die de minister-president... gisteravond uitsprak op de televisie. Wat vond u daarvan? Ja, die, hij sprak ze goed uit. Dus uh, op, zich, uh, <laughs> op zich ben ik daar wel blij mee. Maar ze zeggen mij nog niet zoveel. Want ik weet nog steeds niet uh, hoe, hoe de problemen nog aangepakt worden in Nederland. Nee. U zegt ik ben er nog niet zoveel mee opgeschoten... met wat ik tot nu toe gehoord heb. Nee. Wat zou u graag willen weten? Ik zou graag willen weten hoe Nederland de komende vier jaar bestuurd wordt. In, in, ook in het kader van de problemen die op ons afkomen en daar bedoel ik mij op sociale terrein. En wat ik nu allemaal hoor, is alleen een kwestie van herverdeling van gelden. Waar de gewone man, de werkende man er niks mee op schiet. En, en zeker de mensen die, die, die, die echte hulp nodig hebben, daar hoor ik nog geen oplossing voor. Zegt u nou eigenlijk dat het niet aan u niet goed genoeg wordt uitgelegd wat Den Haag van plan is de komende vier jaar? Nou, als het alleen aan mij niet goed ruikt dan kan het ja, aan mij liggen. Ik goed, maar ja. ik heb het gevoel dat ik hier in, in, in de omgeving hoor dat niemand het snapt. En dat het alleen een kwestie is van, uh, wij willen graag regeren. En we gaan een beetje links gooien en een beetje rechts gooien. En dan komen we ergens op uit. Maar ik word er niet echt uh, happy van. Wat voor reacties heeft u de afgelopen weken gekregen uit uw CDA-achterban hier in Doetinchem? Nou, over het allemaal CDA's zijn... Uh, dat is op dit moment een beetje gevaarlijk. Want ik heb de indruk dat er iets minder... Uh, het schuift nogal. <laughs> <beschuift>. <laughs> het zal ook weer omschuiven, zo werkt Heel het. is goed dat u dat toegeeft ook, ja. Ja, ja. ja nee, maar wij zijn kwetsbaar. Ja, uh, u bedoelt de CDA? Uh, de politiek. Ja. Ja. <laughs> nee, maar het, het is gewoon te uh, gek. De mensen uh, modaal uh, 30.000 euro. Uh, netto is dat 2.500, 2.200 euro. En ziet hoe die mensen uh, gepakt worden. Ja. Uh, dat kan toch niet zo zijn. Dus, dus, en en maar, hoe en, bedoelt u gepakt? En, en, in hun loon. Uh -huh. Ze moeten gewoon uh, meer dan 100 euro meer zorgpremie betalen. En, uh, en, ja, maar dat zorgpremieplan, dat is van tafel, hè? Ja, dat kan wel is... van tafel zijn, maar het, het, het is een herverdeling van geld. Uh -huh. Maar daar gaat het ook nog om. Dat, dat maakt me nou het boos. Het is alleen een herverdeling. Uh -huh. ik, ik hoor hier niks geen oplossing van, van in het kader van de bezuiniging van de 16 miljard. Uh -huh. Daar heb ik nog niks van gehoord. En als je dan ook nog in staat bent om de middeninkomens te pakken... En de topinkomens tot 5,500 euro. Ja, als je er goed over nadenkt, dan schiet je in de lach. Maar daar is het te serieus voor. Ja. Ja. Dus dat is gewoon niet goed. We hebben het nu over het, de grote landelijke politiek. Uh, er komt vanuit die grote landelijke politiek ook steeds meer op het bordje van de lokale politiek terecht. Hè? Ook hier in Doetinchem bijvoorbeeld. Ja. Legt u dat eens uit. En dat zien wij als een kans. Alleen er moeten wel de goede instrumenten bij geleerd worden. Maar dat in, in het kader van de. Van de, van de Decentralisatie, de jeugdzorg en dergelijke, dat die naar de AWBZ, dat die naar de gemeente komen. De bijstand. De bijstand, ja, ja. De bijstand zit al bij dat de gemeente. Vindt u een goede ontwikkeling? Uh, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Alleen dan moeten ze wel de instrumenten bijgeven waarin wij dat ook goed kunnen uitvoeren. En met instrumenten bedoelt u? Uh, de middelen. De middelen. De middelen. Boten bij de vis. Boten bij de vis. En dan, uh, maar er is niet zoveel boter meer. Nee, maar. Meer ja, maar er zit nog een hoop vette boter en die vet, dat vette boter kunnen we er dan afhalen. Maar weet u toch ook wel dat we allemaal wat minder moeten? Als er nou iets duidelijk gemaakt is, is dat het wel, dacht ik. Ja, maar ik kan iemand die, van, uh, die gehandicapt is of die in een bijstand levert, daar kan ik niet zoveel, uh, er zit geen boter meer op, dus daar kan ja. ik het niet van afhalen. Dus dan moeten we het in de, in de organisatie, daar moeten we het vandaan halen. Mm -hmm. En daar zijn we in Doetinchem, daar, daar kan ik met trots zeggen, in samenwerking met de PMA uh, zijn, ja. we, zijn we daar best uh, goed mee bezig. Goed, tot slot. Martin Tuus, ik zou zeggen... richt u zich dan maar gewoon even rechtstreeks... tot de minister-president. De volgende minuut is voor u. Tot de minister-president. Meneer Rutte, ik vind het hartstikke goed dat u minister-president bent. Maar ik wil u toch met klem verzoeken... om toch meer oog te hebben voor de gewone werkende man. En dan bedoel ik de mensen tot modaal. Want daar schiet het in mijn beleving aandacht tekort. Was dat het? Ik, volgens mij is dat uh, ja. meer, meer dan voldoende. er nog goed groeten doen of zo? Wij moeten uh, niet te lang praten, <lacht> wij moeten <meer> <lacht> we moeten meer actie doen. We moeten meer actie doen. Dit was Martin Tuus, speciaal voor uh, Mark Rutte. Nou, we hopen dat hij geluisterd heeft. Ik hoop het ook. Ik zou zeggen uh, hartelijk bedankt. Ja, u ook. Wij gaan, uh, wij gaan verder naar het gemeentehuis van Doetinchem... want ik ben hier voorlopig nog niet klaar. Doe uh, Noel Hoeven de Groeten. Ja, dat is mijn en, volgende gast. En dat de is... mensen op de markt ook. Ik ben, uh, ik ben heel wij benieuwd Ik we het de, straks wel: Mark oh, nee. Robin Visser uh, was bij Boer Tues. Uh, en wij weten uit betrouwbare het Bon, dat de premier luistert naar het Radio 1 van Dus het komt wel goed. Dank. Team voor 7 is het. In de Koen en Sander Show op 3FM wordt vanmiddag bekendgemaakt... welke dj's zich de dagen voor kerst in het glazen huis van Serious Request gaan laten opsluiten. Huis staat dit jaar in Enschede en Sander Veldschoten uit Oldenzaal... is al een maand bezig met zijn eigen Serious Request actie. A Serious Request for a job. Voor een baan dus, Sander Veldschoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor een actie? Ja, ik zit al een paar maanden werkloos thuis en uh, ik vind het toch wel tijd dat ik weer aan de slag kom. Dus uh, vandaar dat ik mijn eerste maand sla, dus uh, doneren aan Series Request. Aha, en wat zou je er dan voor terugverlangen? Ja, een baan. Maar misschien is dat wat ja, veel gevraagd. Um, nou, nee, ik uh, vraag er toch echt een baan voor terug, uh, van minimaal een jaarcontract. En maakt het nog uit waar? Nou, bij voorkeur uh, in de omgeving van Twente. Ik woon er natuurlijk en uh, reistijd is natuurlijk ook een klein ding. Oké. Okay. Twente, ja. En uh, maakt het uit in welke sector? Um, nou, ik heb gestudeerd in Groningen. Ik heb econom economische geografie gedaan. Um, maar ik heb hele brede interesse, dus van onderzoek tot marketeer, maar ook van beleidsmedewerker tot inkopen. Dat lijkt me allemaal interessant. En ik ben ook heel erg benieuwd naar wat werkgevers mij te bieden hebben in plaats van andersom te kunnen kijken naar wat ik uh, bij een werkgever kan halen. Want wat heeft u hiervoor gedaan? Um, ik heb gewerkt bij regio Twente, regionale overheidsinstellingen als adviseur mobiliteit. Oké. Okay. En, en het lukte daarna niet meer? Want Waarom moest hij daar weg? Ik had uh, drie contracten erop zitten... en dan uh, ah. is het tegenwoordig heel lastig om nog een vaste aanstelling te krijgen. Want dus dan gaan ze liever voor uh, opnieuw uh, wat losse contracten... dan een vaste aanstelling? Ja, zeker ook omdat die organisatie een beetje op de tocht zit... Uh, door het vorige en nu ook weer door het nieuwe kabinet. Dan uh, is het erg lastig om daar vastigheid te krijgen ja. als werknemer. Ja, onzekerheid. Maar goed, er is misschien nu oh, wat, wat meer zekerheid gekomen. Wat heeft u tot nu toe gedaan de afgelopen tijd? Um, ik heb een website opgezet, Serious Request for a Job. Um, toen ik werkloos ben geworden, heb ik mezelf um, gelijk aangemeld bij het Rode Kruis om vrijwilliger te worden voor het, uh, voor het evenement uh, Serious Request in NGD. Ja. Dus daar uh, geef ik presentaties voor bij bedrijven om ze nog meer geld los te maken dan zal doen. Ja. Um, en heeft het al doen. En gisteren... heeft het al ergens resultaat uh, gehad? Uh, ja, gisteren ben ik uh, op pad geweest met uh, mensen van 3FM die een filmpje hebben gemaakt van een sollicitatiegesprek dat ik heb gehad. Oh, En? Al wat gehoord? Uh, nee, helaas nog niks gehoord. Schatzp uh, is nog niet klaar, als dat ik nog geen reactie heb van het bedrijf. Maar hoe ging het uh, sollicitatiegesprek? Want natuurlijk is het u uiteindelijk te doen om, uh, om een baan te vinden, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Het was een heel leuk bedrijf, een uh, autobedrijf in Hengelo, hier mm -hmm. in de buurt. Mm -hmm. En uh, ja, als marketeer. En zij vonden mijn actie zo bijzonder dat ze dachten van hé, hey, die kan voor ons ook misschien wat marketingdingetjes gaan doen. Ja? Um, in de loop van de week hoor ik meer, maar goed, omdat het nog niet zeker is... Uh, roep ik zeker alle andere werkgevers ook op om contact met mij op te nemen. Ja, want dit is natuurlijk ook een mijn, aardig uh, marketingdingetje wat u zo heeft opgezet, hè? Ja, het was wel het idee, een beetje een ludieke actie... om toch uh, veel geld los te maken voor, uh, voor die babysterfte. Hm. Het geld gaat er sowieso heen, ook als er morgen zich iemand meldt met een vaste baan? Uh, ja, zeker. Goed. Nou, daar houden we aan. <laughs> en wie weet, meldt zich er vanochtend iemand... Ik hoop het, ik hoop het. Ja, goed. Sterkte met uh, de komende tijd en het zoeken naar werk. Dank u wel. En we horen van u. Helemaal prima. Okay, goedemorgen. Oké, goedemorgen. Crazy, hoorde u van Charles Barkley. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Bij de vastgoedtak van SNS Reaalbank is mogelijk fraude gepleegd. Een zakenpartner van de bankverzekeraar heeft aangeefte gedaan bij de FIAT tegen Buck Groenhof. man die juist puin moest ruimen bij de vastgoeddivisie van SNS, meldt het Financiële Dagblad. Groenhof zou steekpenningen hebben gevraagd en bronnen melden aan de krant dat onderzoek wordt gedaan naar de beschuldigingen. Groenhof legde twee weken geleden zijn functie neer. Hij werkte sinds drie jaar bij de bank. Een zakenpartner van SNS heeft al een half jaar geleden... aan de bel getrokken bij de bank over de misstanden. Zo vroeg Groenhof hem dure relatiesgeschenken... te waarde van 3500 euro te verrekenen voor dubbele omdat de SNS niets deed met de meldingen... heeft de zakenpartner nu aangifte gedaan tegen Groenhof, al dus het FD. Veel aandacht in de kranten natuurlijk voor de excuses van premier Rutte. Natuurlijk ook door De Telegraaf. Afgelopen weken verzette die krant zich hevig tegen het regeerakkoord. De kop vanochtend in grote letters zijn het al knieval premier. De zwaar beschadigde VVD-leider is door het stof gegaan. AD zegt dat Rutte het zeldzaam harde, met zeldzaam harde zelfkritiek probeert het vertrouwen te herwinnen. In de Volkskrant valt te lezen dat bravoure heeft plaatsgemaakt voor demoedigheid. Rutte, Samson en VVD-fractievoorzitter Zijlstra trekken het zich alle drie aan... na de volksopstand over de inkomensafhankelijke zorgpremie. In trouw zegt OP van de A politicus Frans Leijnsen dat het kabinet de middenklasse moet ontzien. Hij noemt als voorbeeld een bouwvakker en zijn parttime werkende vrouw. Ze hebben kinderen, kunnen zich net een eigen huis permitteren, maar ja, de hypotheek drukt zwaar. Zij vormen de middenklasse, de ruggengraat van de samenleving en juist die mensen met een salaris tot zo'n 70.000 euro moeten in de huidige crisis worden ontzien, vindt Leijnsen woningcorporatie Vestia wil miljoenen euro's gaan terughalen bij voormalig topman Erik Staal, weet de Telegraaf. Staal kreeg na zijn vertrek 3,5 miljoen euro mee. Een afgerond onderzoek naar salaris en vertrekbonus biedt voldoende aanknopingspunten voor een terugvordering, hebben bronnen bij Vestia gemeld aan de krant. In opdracht van Vestia onderzoeken juristen of het geld ook daadwerkelijk bij Staal, die sinds de zomer op Bonaire woont, kan worden teruggevorderd. Vestia liet gisteren weten geen mededelingen te doen over de kwestie, zolang het onderzoek loopt. Wel bevestigde een woordvoerder aan de dat het onderzoek naar het salaris van Stijl onlangs is afgerond. Horecaondernemers zijn in rep en roer... omdat ze met hun hele gezin op straat dreigen te worden gegooid... zegt de Koninklijke Horeca Nederland in Spits. Brouwerijen zouden de ondernemers zwaar onder druk zetten... omdat er ruzie over de prijs is van het bier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 Na zeven uur in het Radio 1 Journaal veel reacties. En ook nog de uitleg van Rutte Samsom en Zijlstra op de veranderingen in het regeerakkoord. Marcel Bril analyseert de situatie. En u hoort reacties later deze ochtend van Simon Buma van het CDA en Alexander Pechtold van D66. Blijft u luisteren.